Door sneeuw en gladde stukken. Dat merkte ook deze man bij de NMS. Hij gleed weg. Ik stond vanaf de opricht voor het stoplicht. Ik ben als eerste, ik trek op. En mijn auto glijdt door, zo over deze vangerail. Uh, ik kon niks meer sturen. Hij glijdt gewoon door, over de vangrail. En waar ik nu sta. Ik ben vrij aardig geschrokken. Ja. Je rijdt niet elke dag een vangrail op. Het is ook de drukste woensdagochtendspits in jaren. Waar het nu vast staat, hoor je zo van Timor. Door het winterweer ligt op veel plekken bijna alles stil. In Friesland rijden vandaag helemaal geen bussen. En ook op andere plekken is het openbaar vervoer flink uitgedund. Op Schiphol zijn inmiddels zo'n 700 vluchten geschrapt En dat aantal kan nog verder oplopen... En ook op scholen heeft het weer impact. Op veel plekken blijven ze vandaag dicht. En dan ander nieuws: Twintigers weten steeds vaker hun eerste huis te kopen. Volgens de hypotheker komt dat doordat er steeds meer betaalbare woningen te koop staan. Daarnaast hebben jonge starters iets meer te besteden. Het aantal hypotheekaanvragen van mensen onder de 25 is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. En AI verbruikt niet alleen veel stroom, maar ook gigantisch veel water. Wereldwijd gaat het om honderden miljarden liters per jaar. Blijkt het een nieuw de onderzoeker trouw over schrijft. Water is nodig voor het koelen van datacenters... en het opwekken van stroom, want daarna is het vaak onbruikbaar. De onderzoekers zeggen dat techbedrijven daar lang niet altijd open over zijn. Het weer van Weerplaza. Sneeuwbuien trekken nu van west naar oost. En ook geldt in Limburg nu code oranje. Het is rond het vriespunt, dus op veel plekken blijft het glad. Pas later vandaag kan de temperatuur oplopen naar graad of drie. Dankjewel, je Op de weg, 90, sorry, 60 files op dit moment. 280 kilometer. Het zijn eigenlijk allemaal hele kleine filetjes. Maar dat gaat allemaal best aardig als je maar rond de 70 kilometer per uur rijdt. Alleen op de A59 is het net misgegaan bij Maden. Daar is een vrachtwagen geschaard. De rijbaan naar de Bos is afgesloten. Berger is inmiddels onderweg. We krijgen net een melding binnen op de A4, wat daar precies is gebeurd voor de keteltunnel. nog niet helemaal duidelijk, maar er begint een file te ontstaan Den Haag richting Rotterdam. vijf kilometer nu twintig minuten en dat loopt op. Niet gewonnen in december. Kai's tweede kansweken. Claim je gratis slot in de app van Joe. Dit is Joe met Timo Perlin. En daar gaan we op deze sneeuwwoensdag met Earth and Fire dit je weekend was het maar zo ver. Zo Strange lady, she made me nervous Dit is Joe... En de dag die begint pas echt als we een blaadje van de scheurkalender hebben getrokken. Daar gaat ie. En op, daarop staat vandaag de grootste sneeuwpop ooit gebouwd... is gemaakt in de winter van 2020 in Donnersbachswald in Oostenrijk. En was maar liefst 38,04 meter hoog. Dat is ongeveer zo hoog als een flatgebouw van 12 verdiepingen. En dan moeten we nog even, nog even doorwerken vandaag.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 dagen geleden er zaten allemaal mensen te kijken naar een Billy Joel Tribute Band in Amerika. En wie klimt daar ineens als verrassing toch ineens het podium op? Gaat achter de vleugel zitten en vraagt wat gaan we doen? Billy Joel zelf. Wat gaan we doen? Een Billy Joel song. How about that? Een Billy Joel song, zegt die zanger. Wat dacht je daarvan? I <laughs> Ik kan het proberen, zegt Billy Joel. Is het leuk nog? Nederland heeft ook een hele goede Billy Joel coverband. Hè? staat op 8 februari in het theater Het Voorhuis in Emmeloord. Ja, ja, je weet maar nooit wat daar gebeurt straks. She can kill with a smile. She can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual eyes. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me.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 can wait if she wants She's ahead of her time Oh, and she never gives out She never gives in She just changes her mind And she'll promise you more than the garden of Eden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 Thank yeah. you. Zijn. Succes vandaag. Strijders die onderweg zijn naar het werk, want die zijn er gewoon ook succes, zoals deze vrouw in Amsterdam. Ja, ik ben de enige die uh, ja, nou ja, semi-in de buurt woont, dus ik moet uh, het kantoor bewaken, oh. de boodschappen komen misschien. Ja. Dus ik ben gewoon ik like sneeuwballen aan het maken onderweg, <laughs> dat is heerlijk. Ja, zie, je moet het ook zien als een feestje ook ergens. Hè. Oppassen, dat wel, maar het is wel een feestje vandaag. Het is een Manic Wednesday bij Joe.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 Code Oranje in Nederland sneeuwt in bijna heel het land momenteel. Daarbij ook nog een stevige zuidenwind. Valt zo'n 3 tot 5 centimeter sneeuw vanmiddag. De middag trekt de sneeuw naar het oosten. Dus dat is uh, niet fijn voor het oosten, maar wel fijn voor het midden van het land. Kijken we op de weg. Op de A1 bij Barneveld. Er is net een boom op de rijbaan terechtgekomen. Twee rijstroken richting Apeldoorn zijn nu afgesloten. Zodra de boom is verwijderd, gaat de schuifploeg eerst over de rijstroken heen... voordat die vrijgegeven kan worden. File is er ontstaan voor Barneveld nu van 4 kilometer. Kwartiertje wachttijd. En de A59, daar is net een, een trekker net geschaard. Een trekker met oplegger. Dat zorgt voor een file voor Maden van 7 kilometer. De vertraging is dertig het is half elf. we gaan over voor een sneeuwupdate update naar Carne van der Brink. Goedemorgen, ja, de Goedemorgen. winterse buien zorgen in het land nog steeds voor een hoop gedoe. Veel scholen blijven dicht, is dat niet overal even duidelijk? Want heel wat communicatie-apps kampen nu met storingen. Op Schiphol hebben meer dan duizend reizigers de nacht doorgebracht op veldbedden. Dat dat hun vlucht door het winterweer niet doorging. Ook voor vandaag zijn er weer honderden vluchten geannuleerd. En misschien heb je het gemerkt: door sneeuw en gladheid kwam de krant vanmorgen niet overal op tijd aan. Maar het AD schrijft dat het dankzij bikkels, zoals de 70-jarige Jannie, op veel plekken toch is gelukt. Zij stapte vanachtelijk Namelijk gewoon op de Ach, fiets. Nou. prachtig. Applaus voor de helft van de krantenbezorger. Het is twee minuten over half elf. Daar staan op dit moment 37 files in Nederland van vijf minuten of langer. Heb je zelf iets opgemerkt op de weg? Iets interessants? Je kan het altijd even laten weten met de app van Joe. Dit is Joe met Timo Perlin. En John Travolta, zometeen.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 Are you somewhere feeling lonely? Or is someone love? You're the one that I want by Joe. En wet komt eraan met een romcom liedje. Dezember. Geen zorgen, dat lossen we op. Kai's tweede kansweken zijn begonnen. Het is een initiatief van onze glorieuze middagshow. En Kai die geeft allemaal geweldige prijzen weg in de middagshow. En je kunt je nu daarvoor kwalificeren door je gratis lot te claimen in de app van Joe. Maar alleen voor mensen die niks hebben gewonnen hè, in december. Pas op, hè, hebben het is gesprek kwalificeerd. vanmiddag om 4, 5 of 6 uur jouw naam op de radio... dan kan je alsnog jouw insane prijs pakken. Om 4 uur is het een dagje Terme 2000 voor twee personen. Vijf uur een jaar abonnement op, op een streamingsdienst. En om zes uur een Nintendo Switch. Nu in de app van Joe. Bij Joe. We gaan over naar het nieuwste meteen van 11 uur. Carné, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nog altijd problemen door het weer, maar veel mensen staan wel voor elkaar klaar. Oh, wat mooi! Ja. Daarna heb ik een ongelofelijke line-up voor je klaarstaan van alleen maar goede 70s, 80s en 90s. Robbie Williams met Angels, Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, Blondie en een nieuwe editie van Papa Appelsap, de verkeerd verstaande songteksten. Dat en meer, kom een half uur.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 Plus speelbus. Ja? Serieus? Oh, oh. oh wat een geld! 50.000, wat verdikken. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Oh. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. Yeah. D-Reizen. Live your dreams. Met 400